الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى آله أما بعد قمت بعمل هذا المتابع في المنطقة هو وطر في فقه هذا هو مختص القدوري وقد أتلقى الميداني وقد أمام القدوري يمكن is of bestaat 3 drie rakaat. Dus het drie rakaat. En er wordt niet tussen hem gescheiden met een taslim. Dus hij doet dan mee, je bidt niet twee raka en dan doe je het en dan zeg je salam ali, salam alaik maakullah. En dan bid je één raka en dan doe je het en taslim. Nee, hij zegt je bidt drie aan elkaar vast. Dus zoals we de Maghrib gebed verrichten. Waarom zegt hij dit? Want uh, in de medikamenten moet je twee. Um, uh, dus als je witte bid, dan bid je twee elkaar, doe je stien, en dan een bied je één elkaar apart. Daarom zegt hij dat. witte gebed? Wat is de fokken? Wat is het oordeel over witte gebed? Witte gebed is verplicht, wajib. Dus geen vorm, maar wajib. Bij de Imam Abu Hanifa rahimahullah. En het is één, en het is zijn laatste mening. En het is ook de, uh, dai En het is ook de sterkste. Er is wel overgeleverd over hem dat het sunnah is. En dit is de mening van Imam Abu Yusuf en Imam Muhammad. En er is ook een andere overlevering dat het Farida is. En die mening heeft Imam Jawa. Maar het sterkste is dat het geen Fat is en geen Sunnah, maar Wajib. Dus verplicht. En het oordeel hierover is, dus alleen over de witter gedacht. diegene die het ontkent, is geen keifeer. En uh, witter moet je bidden met de intentie dat je witter bidt. Waarom? Want navelaag bidden, kun je bidden zonder intentie. Dus bijvoorbeeld, je gaat voor dood ga je twee bidden, of vierkaar, dan heb je, ook al je geen intentie voor de sunnah van dood, dan nog wordt het gezien als zonder van Dover. Waarom? Want eh, het heeft geen intentie nodig volgens een van de meningen. En daarom heeft hij hier eh, duidelijk gemaakt dat Witter, je moet intentie he hebben voor Witter. Dus stel je voor je zou drie rak'aad like bidden zonder intentie dat je Witter bidt, dan is Witter niet handig. Dus je moet intentie hebben dat je Witter gaat bidden. En het reciteren, dus Fatiha en een Sora daarna, of drie, uh, of drie ayat, drie verzen is verplicht in, in iedere rakha. Dus je moet in iedere rakha, moet jij Fatiha en dus een Sora. Dus in alle drie rak'a, Fatiha en een En het is niet toegestaan dat je de witter zitten bidt, of op een dier, zonder excuus. Dus als je er is geen excuus voor je om zitten te bidden, en je gaat zitten bidden, dan is dat niet handig. Niet toegestaan. Uh, want normaal kun je zitten bidden. Ook al heb je geen excuus. Je kan gewoon zitten bidden. Maar witter is dat niet toegestaan. Zoals in het boek Al-Muhir en Nahd. En daarna heeft hij een uitleg op dat het drie aard is, zonder scheiding van één salam. Hij zegt, zoals we mag op het gebed bidden. Hij zegt, dus stel je voor, je zou dredelijke aard bidden en je bent vergeten om te zitten. Dus bij de dredelijke aard ben je gelijk opgestaan zonder te zitten voor de tushahud. Dan mag je niet terug gaan zitten. En als je terug zou gaan zitten, dan is je gebed ongeldig, Zoals in Dor al muqtar uh, de volgende is, uh, je moet konoot doen in de derde lak'a, voordat jij voor de volgende gaat. De de de de de de dus als je uh, Sura hebt geregisterd, Fatiha dan moet je konot doen. Konoot is, du'a' doen. Je doet du'a' in het gehele jaar, en of je weet er op tijd bid of... Je bent hem gegeten en je haalt hem in. Dan moet je alsnog gewoon doen. En het is verplicht dat je reciteert in ieder rak'a, fatiha en een surah erbij. Of drie versen. Ja? Dus een witte gebed is een normale gebed. Net zo makkelijk. Ja? Qua uh, tekbedat al raam, staan, loko, zitten, shahud. Alles is hetzelfde, alleen wat ik net heb genoemd. En met de konot natuurlijk. Hij zegt, als je bij de derde raka'a, heb je de faticha gereisteerd. En, in surah. En dan wil je konot doen, dan moet je je handen opheffen. Zoals je handen opheft als je tekbeer je Ihram doet. Ja, en daarna doe je de konot. Ja, en de konot begin je met een bekende dua, namelijk. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونثني عليك الخير ونشكر ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفيد ونخشى عذابك ونرجو رحمتك Inna jidda bil mulhiq. en dan als je deze du'a zegt, gezegd dan zeg je de du'a die je wilt zeggen maar met de opbouw uit de Koran of de Sunnah. de betekenis die ga ik uh, de betekenis is, is uh, dat je zegt je zegt uh, namelijk O oh Allah wij vragen u om hulp en wij vragen u om vergiffenis en wij geloven in u en wij prijzen u met het goede. En wij bedanken u, bedanken u. En wij ongeloven niet. In u. En wij verlaten. Ja. Diegene die niet in u gelooft. O Allah. Alleen, aan, alleen u aanbidden wij. En alleen aan u. Uh, Naabudu wa nusalli Verlichten wij het gebed. En wij doen alleen naar u de sujoed. En naar u. Dus doen we ons best om naar, u, naar uw pad te komen. En wij versnellen ons ook naar u, dus naar uw opdrachten. En wij vrezen uw bestraffing en wij hebben hoop op uw genade. Uw bestraffing, ware bestraffing, is, zal zeker tot de ongeloof gekomen. Dit is het betekenis. Als je die fout uitspreekt, dan is het niet geldig, die dua. Zoals in het boek al khania Oké, okay. de ulema hebben hierover geschreven als iemand dit niet kan uitspreken, of hij memoriseert het niet. Hij kent het niet uit zijn hoofd, of hij kan het niet uitspreken. Wat moet hij dan doen? Moet hij constant moet hij zeggen, o oh Allah, Ya Rab. Of moet hij zeggen, Allahumma ghelli, o oh Allah, vergeef mij drie keer. Of moet hij zeggen, rabbana atina dunya hasana, fil hasana. Of moet hij zeggen, o oh Allah, geef ons in het, in, in het wereldsleven het goede en, ge, en geef ons in het hinamas het goede. Dus deze drie keer zeggen, maar het beste wat je kan zeggen is Rabbanah al-tinafidunia hassana of al-afirati hassana. Uh, imam Quduri rahimahullah heeft niet gesproken over moet je de konoot hard opdoen of uh, zachtjes op. Waarom? Want het is niet overgeleverd in Zahir Riwaya. En uh, imam Ibn Urfadl, hij zei de imam en diegene die achter hem bid, dus Al Muqtadi, die moeten het zachtjes opzeggen. En in het boek Al Hidayah van imam Al Marghinani, die citeert de imam Tarakti dat het gekozen is. Dus dat je het rustig opzegt. En konot is alleen specifiek voor Salat het Dus niet... Je doet geen konot in andere gebeden. In door of al of Sunnah of in Feser. Doe je niet. Alleen als er een probleem is. Of een calamiteit. Bijvoorbeeld moslims worden aangevallen door krijgsvaders Of door rafida. Of door heidenen. Of een moslim is, uh, is gevangen genomen. Of er is fitna. Dan doe je konot. Want uh, er is een hadith. Profeet. Een uh, Heidelinse volk, die had de profeet gevraagd om Sahaba, die geleerd zijn, om uh, hun de Islam te leren. Maar ze hebben een antwoord voor hen gemaakt, dus het was een val. Toen de geleden Sahaba daar kwamen, hebben ze hem aangevallen en vermoord. Eén voor één. Allemaal afslag. En toen heeft de profeet een maand lang gewoon nood gedaan. Een dua tegen die koffer. Hier Hierbij beëindigen we de manier hoe je de witte moet bidden. Dit is specifiek. Er komt later nog meer over de witte, maar hier ging het alleen meer om hoe dit je het witte gebet.